Weekends en PSA. En PSA Extra weekends. Gerard en Michiel. I come to the side that the things that I tried were in my life is to get high on.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 Kan ik had even een... Uh, We even aan het kijken nou, van... Je de... Ik uh, doe de plaat even terug, ga jullie gewoon even door. Nee. <laughs> nee, okay, niet nog nee. een keer. Ik gos nou, doe maar uit. Nee, oh. ik ga even uitleggen. Ik vind het niet leuk voor de luisteraars. Okay. Ik zat te kijken naar het lieve zoontje van Gerard. Ah. Wat een schatje. We hadden het even over uh, kinderen. Ja. En dat uh, Marit zei ooit toch echt uh, een kind te willen hebben. Ja. En daar is niet ja. eens een... Mag, mag ik dat zeggen? Nee. Maar nee, mag ik niet zeggen. Ja. Um, nou, in ieder geval dat wil ze ooit. En toen ja. zeg ik, ja, dat is het leukste wat er is. En dan ik even veel op zien. En dat zei ik, van? ik vind kinderen eigenlijk sowieso... Ik vind dat de leukste groep. Mensen, überhaupt. Ik Want die vind, zijn zo eerlijk. Nee, zo dat vind ik en ze en zo cliché. Dat eerlijk ja, en... puur dan, bedoel ik. Sorry, dat Ja, als daar zit woord. wel natuurlijk een waarheid in. Maar kinderen hebben natuurlijk hun, hun eigen hiërarchie... en hun eigen oorlogjes onderling. Ja, dat is wel waar. Dus zo uh, ontzettend uh, lief en dan weet ik van wat is het ook weer niet, maar... Ik vind kinderen gewoon leuke mensen. En ik, ik, ik, wat, wat, wat, mag ik nog? Want ik, ik ga zwaar over de tijd heen die ik hier mocht ja, zijn. Ja, dat geeft maar... allemaal niks. He. Ik heb meegedaan aan de Nationale Voorleesdag. Zie, ik zit oh, ja. vol anekdotes, mensen. Je doet ook alles. Ja, <laughs> hou daar nou maar over Oh, sorry. Op. Kan ik helemaal niet meer tegen. op een gegeven moment. Nee, ik neem nou, mee ik aan moe. de voorleesdag op, de, uh, op een school in Amsterdam. In de baasjes. Ja. En dan mocht ik voorlezen aan kleutertjes. Dus ik kwam in zo'n klas. waren netjes in een kringetje dan uh, twintig van die kindertjes zaten. En het hele leuke daaraan vond ik weer dat er geen enkel blank kindje tussen zat. En, um, maar ja, goed, jij hebt ook een Suriname, dus dat niemand hier het verschil. Precies. Eh, hey, goeiemiddag, jongen! <laughs> ja, hey, ja. kom voorlezen, hoor! <lacht> Ga zitten! Wat een gek! Stel! Ga zitten! Nou ja, in ieder geval. Ik ging dus voorlezen het boekje. was geen lang boekje, veel plaatjes en zo. Kindertjes allemaal hartstikke Hoe goed Hoe is het tegenwoordig maar Dek? Of was het niet Dikkie Dik? Nee man, je zegt het ook helemaal fout. Ik doe toch ook een poging, ik doe Dikkie gezellig Dik, mee. Man. Dikkie Dik, man. Ja, maar het was wel leuk, het was wel Dik een hele goede Dik act man. was dat, ja. Dank je. Maar laat ik even mijn verhaal afmaken. Ja, doe het. Je mag ook gewoon zeggen dat je je niet interesseert, hoor. Nee, ik, ik, wil, ik wil weten waar het naartoe gaat Oké. Okay. Wat is de clue? Wat is de de peul, clue is de... dat ik het, het prentenboek uit had en ik had het nog niet uit... of er komt zo'n heel klein poppetje naar me toe rennen van een jaar of vier... En die zegt, hoi, ik wil je een kus geven. En die begint me een kus te geven. En zij was nog niet bij me. Of er kwamen tien andere kinderen en die hingen helemaal aan me. En toen zei de één, ik vind jou een prinses. Dat had ja, echt ik geweest kunnen ja, zijn. Dat vriend, zijn. Dat had ik geweest schatke kunnen zijn. Nee. Gerard, nee. hou nou toch <laughs> even op hé. Nou, ik vond het echt, echt weer, daar ben ik dan helemaal stil van. Ik vind dat zo ontroerend en lief. En dan gingen ze me tekeningen geven die ze snel gemaakt hadden. En dan, als je dan zegt: oh, wat mooi! Dan staan ze echt helemaal te springen van enthousiasme. Dat was echt... Uh... Nou, ja. ja, nee echt? Ik, ik vind, vind ik echt? ik vond kinderen gisteren heel erg leuk, want er zijn een paar gigantisch op een muil gegaan in de straat met die sneeuw. Oh, met die oh. sneeuw. Och, ik heb gisteren hele middag met de slee gespeeld. Ja. Tenminste, zoon op slee en trek. Ja. is leuk. Papa ja. mag ik nou? Nee, papa. Nee, papa gaat even op, ja. Bob, ja? Nee, maar weet je hoe erg het zelfs met mij is? Dat ik altijd op, op straat speur naar kinderen... die misschien hun ouders kwijt zijn, zodat ik ze kan helpen. Dat vind oh, ik heel leuk. Oh, dat ik mee kan nemen. Ja, nou, nee, en dat op die zetten. Oh. Kom even bij mij in de straat als je wil, snel. Ja, ja, <laughs> Geintje. Nou goed, daar nou hadden we het ja. even over. En we draaien ja. ondertussen de Weather Chili Peppers met snow... en zo komen we weer op het weerbericht van gistermiddag. Nou, en uh, vandaar ook het uh, gezellige Let It Snow-muziekje... wat we zojuist hoorden tijdens dit gesprek... over de klapperende eierstokken van uh, Nou van Nou, Marit. nou, nou, nou. Niet? Nee, dat valt wel mee. Oh, oké. Okay. Nou. nou, ik vond het gezellig. Ja, Marit, ik we vond het erg gezellig. Ja. En um, camping live... Ja, morgenavond. Morgenavond, 5 voor 7, RTL 4. En um, nog één keer de site van uh, je <racht> kanvoer. <kung fu. racht> oh, dat vind ik wel lief dat ik dat nog een keer mag zeggen. <racht> www.shade, het Engelse shade.nl. En daar zie je de speellijst van... <racht> oftewel, <racht> kung fu Hustle. Uh, dat begint ergens in... Ja, eigenlijk eind maart komen we uit. En het stomme is dat ik niet eens kan vertellen wanneer precies de première is. Want ik heb die speellijst niet meegenomen. Maar goed. Maar die staat er weer op uh, shade.nl. Shade Shade ja. Nou, dat ik vond het een hoogtepuntje, Marit. Oh, wat leuk, dankjewel. Ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn. En succes met de Kung Gaat lukken. Ik moest wel even zeggen, want die kan nog even binnen vanavond nog. SMS. Hou het komproo speelt ook mee. Everybody was komproo Fighting met een. Ja, die moesten we even maken. Die moesten we even maken. Dat kan je niet laten liggen. Maar het Dames en heren, in de ja! Ja. Nou, Dan schakelen wij zo uh, geruisloos ook over... op uh, de nieuwe Operation DJ Sandstorm. Oh ja, die komt er ook weer aan. Gaat we nee. nog bellen of niet? Ik denk het wel, hè? Hebben we z'n hey, nummer? Dat uh, uh... komt vast goed. Echt de ene storm is er niet gaan liggen... of de volgende hangt aan het <laughs> Gaat spannend worden. voor de mensen die uh, meekijken via de webcam op 3fm.nl. Ja. Vandaar de gast uh, het pand heeft verlaten en daar gaat de deur. Uh, onze blik. Ja, onze blik. We hebben zo'n blik even. Dat is echt genoeg. Ja, een fijne, fijne ja. gast. Leuk. Uh. Um, ja, het is alweer... Oh, natuurlijk ook Oh, oh kijk. Okay. 3 Radio. DJ Sandstorm. Hij is weer achter zijn Wheels of Steel gekropen. Die DJ Sandstorm. En die heeft de volgende plaat in de verkeerde volgorde gezet. Eigenlijk uh, voor de oh. mensen helemaal. Je zou toch gewoon bellen? Uh, de, de DJ Sandstorm is ook een beetje een onbreikbare liefde nu. Want uh, nee, we hebben ze nummer niet. We hebben ze nummer niet. En degene die, die dat nummer zou moeten hebben. Die is ook onbereikbaar. Die is ook onbereikbaar. <laughs> dus uh, u gaat luisteren, dames jongens en heren. Na Rolling Stone, voor for the Devil, de Neptune Remix, Ram Jam Black Betty. Like I love you van Justin Timberlake, Michael Jackson. No stop die now. Cool in the gang met Fresh FPR Project. Going Back to My Roots and U2, Disco Operation DJ Sandstorm in the mix. Drums. No! Feel good, right? No! DJ Sandstorm. Ooh. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a mix ooit. We're not worthy. We are not worthy. DJ Sandstorm in de mix met Achter en Volgens. Dat is bijna onmogelijk, maar hij flikte het gewoon weer. Rolling Stone, Sympathy for the Devil, maar dan wel in de Neptunes remix. Ram Jam, Black Betty, Justin Timberlake, Like I Love You, Michael Jackson, Don't Stop The, Get Enough, Cool The Gang, Fresh FPR Projects, Going Back To My Roots, Hey You. And U2, you Discoteque. Wauw. En je zegt Achter en Volgens, maar het was gewoon tegelijkertijd. Tegelijkertijd. Mag ik een cassettebandje van? Oh, uh, trouwens, uh, mocht je wel luisteren, Sander... a.k.a. DJ Sandstorm... we hebben vandaag uh, het eerste officiële extra weekend-overleg gehad van 2007... en uh, die podcast gaat goed komen. Ja. Dus binnenkort kun je uh, gewoon elke week de nieuwste Operation DJ Sandstorm... live en... Uh, nou, niet live, maar gewoon... Uh, standaard graphics. in je iPod hebben en ja, zo. downloaden en Lekker zo. Lekker op je computer nog een keer. Dat soort dingen. Nou, ja, prettig hoor. Ja. hoor. Zee muziekje uit. Op. Wat een mix. Poeh. Is het jouw eens gebeurd, uh, Veenstra? Nooit. Dat je iets eet... Gewoon een product wat je al jaren eet en dat je daar dan iets in vindt... waarvan je denkt, mwah, volgens mij hoort dit hier niet tussen. Ik heb jarenlang geen vlagelust, omdat, uh, nou, ik zal zeven of acht zijn geweest... we een keer een, uh, een verkeerd gefabriceerd pak hadden van, uh, van de supermarkt... waarbij <coughs> oh. allemaal, uh, uh, uh, uh, vooral de zijflappen naar buiten, dat de, de, de, de, de, de, kartonpak... Ja? er zat een lijmrest, die, die kwam in de vla, er zat allemaal lijm in die vla... En ik heb jarenlang geen vlagelust daardoor. Echt waar? Ja. Maar met melkpak had je dat niet? Nee, nooit. Oh, dat niet. Oké. Okay. Nee. Nou, er is namelijk in uh, Duitsland. Is er uh, een uh, 28-jarige man geweest die heeft Italiaans chocoladeijs gegeten. Mm -hmm. En terwijl hij aan het eten was, vond hij een vingertopje. Heel compleet lekker. met nagel. Fijn. Ja, volgens de politie uh, viel het vingertopje uh, de man in eerste instantie niet op... omdat hij dacht dat het hier om een nood ging. <laughs> vind dat vind ik toch wel een geheimig verhaal. Maar uh, op dit moment wordt het onderzocht. Uh, het is toch raar ook. Je hebt ook van die... Uh, het was, ik bedoel, in Amerika kun je daar schat en schat rijk mee worden. Ja, gewoon uh, let's do the motherfuckers. Dan ga je gewoon, uh, als je daar een, uh, een salade hebt... en dan vind je wat muizen in en zo. Mm -hmm. Nou, miljonair klaar. Zeker nog, als de koffie te heet is bij, uh, bij Festersland, ja, dan, okay. uh, dan is het al klaar. En ik wil, naar, ik wil naar dat land toe over een paar maanden. Ik maak me nu ja, al zorgen. dat is een goed verhaal, zeg. Uh, want uh, ik, ik heb vanavond jouw hele vakantieplanning van 2007 aan mogen horen. Ja. Jij gaat voor het eerst van je leven naar Amerika. Ja. Ik ben zo nieuwsgierig. Ik ben er nog nooit. Ik ben alleen, alleen een keer overheen gevlogen, richting Mexico. En dan dus zag ik al die plaatsen, weet je, Miami, LA, New York. Stop nou, stop nou. Ik wil maar ja, dat zat er niet in natuurlijk. Dat zat er niet in, nee. Ik ga naar ben. New York. I'm start spreading the news. Nou, oh, te gek. Ja, ik ben uh, één keer in New York geweest. Ook gelijk een, een volle week maar. En je mag nooit meer terugkomen wegens te veel lovesuits. <laughs> nee, dat valt heel erg mee. Maar oh man, wat is dat een te gekke stad, zeg. The city that never sleeps. Ja, nee, ik, uh, ik, uh, ik denk echt dat je daar uh, bijzonder blijft. Heb je al dingen in je hoofd die je wilt gaan zien en zo? Uh, ja, eigenlijk zoveel mogelijk. Ik wil natuurlijk ook naar een echte New Yorkse platenwinkel. Ja, ja, ja. Gewoon even ja, ja, ja. vreselijk shoppen, kijken wat ze daar hebben... wat we hier niet meer kunnen krijgen. Heel goed. En um, zal ik iets heel, uh, iets heel ergens vertellen? Nou, doe eens. Ik ben uitgenodigd door Garland Jeffries. <laughs> De held van vroeger. Vergeet die gaat mij rondleiden ontmoet. door New York. Dat is heel <laughs> erg. Beetje gewoon. Maar hey, that's een offer you can't refuse, huh? Ik wil jou uh, één... Uh, nou, ik heb jou al een tip gegeven voor een te gekke kledingzaak. Uh -huh. die is in, niet, niet specifiek per se alleen maar in, uh, in uh, New York. Maar daar heb ik het wel voor het eerst uh, gezien. Dus er zit eigenlijk door heel... En ik kan het gewoon zeggen, want het zit niet in Nederland, dus is het geen reclame hier. Dat is uh, Urban Outfitters. Is echt een te gekke kledingzaak. Okay. En uh, Big Nix. dat is een hamburgertent op Broadway. Dus zij denken: Broadway, nou dat is wel groot. Zijn, maar Broadway is natuurlijk dat is echt super groot. Hè? Dat gaat echt van, uh, van onderaan Manhattan zo'n beetje tot en bovenaan boven Manhattan. Dus daar dat vind je echt van alles. En het is een, een heel klein lokaal hamburgertentje waar echt de New Yorkers zelf komen. En dan word je bediend door een vrouw met een snor. <laughs> en dan krijg je burgers. Nou, echt niet... De, de, je denkt dat Empire State Building hoog is, ja. dan heb je die burgers nog niet gezien. Ik zal je dat adres even van, uh, van toespelen. Nou, ik ben heel nieuwsgierig. Ja, dus even... Als je me dan uh, nooit terugvindt, dan ben ik op zoek naar Rennies. Ja. <laughs> dat zat ik net nou ook nog eventjes verhaald, net over dat jij een heel busje bleek gegeten. Ja. Op het, uh, het Fokforum waar ze altijd vrolijke tikken zijn, hebben ze ook allemaal dingen geroepen die ze wel eens een keer per ongeluk hebben gegeten. Ja, paneermel ja. word ik net iemand, ja. <laughs> en ook iemand die een uh, volledig uh, pellet, een uh, zijn, zijn heel uh, strip van uh, Rennies van zijn vader had opgegeten. Ja, ik ook vroeger. Ik kan me best voorstellen. Want het is best lekker. Dus. Ja, het smaakt naar pepermunt. Ik bedoel, mijn ja. opa had ze in zijn zakje altijd. En dan, uh, ik, ha! en dan had ik zo'n heel stripje op. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En ik had alles behalve last van brandingsmaagstuur... of een opgeblazen gevoel. Ja. Het <lacht> nee. dus ik was loodzwaar. Ik dacht, echt waar moet ik het allemaal laten? Wat een opgeblazen gevoel. Helemaal niet. Het uh, gaat wel een kort lontje. Het, het, verba <lacht> <lacht> het verbaast mij eigenlijk nooit een, een heel flesje hoesdrank heb opgedronken. Oh, dat spul was dat lekker. Was lekker, hè? lekker hey? Oh, die dropdrank. Ja. Daar hebben ze nu shot van gemaakt. Dat is weer een ander verhaal. Uh, ik eerder moet meer gewoon hop, uh, over slaan en waar uh, ben je? Voor in de kroeg. Hoe Hoesdrank voor in de kroeg. En ik heb een keer mijn eigen stron gegeten. Wat? Ja, ik was echt heel klein. Echt? Nee. Ja, en er waren hele kleine uh, keuteltjes waren uit mijn laag. Ah nee, hou op Veenstra, kom nee, op. Ik was echt. drie of vier. Ja, maar dan nog. Ik weet het zelf niet. je ruikt het niet meer. Moet je ruiken? Ik doe even mijn mond open. Die lucht! Ah joh. Maar ik dacht dat het rozijntjes waren. Ik heb nog een verhaal. Vertel. Ja, ik ken iemand die heeft er een keer een hele afbak leeg gegeten. <Gelişt> Nooit meer van gehoord. wanna come up when I'm at the bar. All the people wanna try, it's like, give me some more. Try a little harder, give me some more. Let's go, I'm a superstar. Getting busy with the boys hanging at the bar. Everybody coming close, cause they all want me. You wanna when you saw me? I like how hey, you look, baby, call me, call me. to you, uh The look, the lips, the hips, the dick, the hair, the eyes, the skin, the waist. You see what I can do on this microphone, so guess what I'm gonna do to you, huh? Perfection, <laughs> Het Valentijnsalarm. Woensdag is het Valentijnsdag. Je bent dus nog niet te laat om je romantische kant te laten spreken. Vraag een Valentijnsrequest aan voor een bijzonder iemand. En laat ons weten waarom jij met diegene wel een intiem weekendje wil doorbrengen. Dan mag je kans op de Valentijnsdroomprijs. Samen met je liefje een weekend lang romantiek in Barcelona, Parijs of Venetië. Surf nu naar 3FM.nl. Lijkt die of niet? Ja, pak, ga, ga, ga, ga, meer, meer, meer, meer, Nee, nee, nee, nee. Ah, kom op. Sorry. Het volgende item dat rijmt al namelijk. Dus dat, uh, dat scheelt. Het gedicht heet. Het woord dat scooit. Zie je wel, doe je goed. Nou, dat, uh, het woord, dat ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jij neemt het woord. Mee. Maar voordat we het woord gaan. Uh, dat... Wacht even. Gaat het goed, een je? Koffie? Ik Nee, dat. Wat is er gewoon? Sloop Veenstra Veenstraat de studio. Wat ben je allemaal aan het doen? Ik wilde zeggen dat ik een beetje slappend rullen ben. Ik denk, ik doe hem eventjes over. Ja. Voordat we het woord dat scoort gaan spelen, eerst even aan het volgende. Oh ja, oh ja, oh ja we zijn ja, erbij. Wat is voor je kan doen? Ja. Request! Het is namelijk al vijf uh, over half tien, dus over een goede twintig minuten is het hoog tijd voor de. Ik zal kijken wat er voor je kan doen. Request. Nou, Gerard, leg nog eventjes kort uit hoe het werkt. Nou, in de loop der uitzending krijgen wij wel eens het voor een, een verzoek voor een chanson. En uh, kortom, we krijgen nog wel platen binnen. En uh, tegen. Iedereen die zo'n plaat instuurt via de sms, via de fax, via de telos... via. Uh, oh, dat is het woord weer. <lacht> Lingo! Er staat niet op de kaart. Uh, via de telefoon, wat dan ook. Uh, die schrijven we op. En we draaien aan het einde van dit programma één request. En degene die uh, dan dat nummer heeft aangevraagd, die krijgt een. Nou, niet meer, hè? Nee, maar daarom. Ze zeggen... kregen altijd een. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. T-shirt. Maar die krijgt nu een. Uh, ik zou kijken wat ik voor je kan doen weekend aansteken. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. De extra weekend flesopener. Een flesopener. Ja. Ja, we hebben nog getwijfeld. We wilden eerst nog een extra weekend tafel aansteken weggeven. Daarmee kun je de tafel aansteken. Maar het wordt toch een flesopener. En uh, die Zij gaan we weer weggeven. De opener van je weekend. Precies. Precies. Daar is ja. over nagedacht. Hè? Dus uh, kom erop, 3-3-3-3. Voor een plaat aan het einde van dit programma. Nou, vind ik een hele mooie samenvatting. Ja. Ja. Het woord, het woord, dat scoort. Het ja. woord, dat scoort. Heel netjes zelfs, hier. Ja, alsof we het geoefend hebben. Maar het staat allemaal op de autocue, hè? Het is uh, tijd voor uh, het woord dat scoort. Dat zie je toch niet op de radio, dat autocue. Dus dat scheelt heel Nee, erg. dat scheelt weer. Ja. Heel mooi. Wat kunnen we winnen? Ja, Door... joh. Had je ook alweer. <laughs> Nou, ik ik wilde zeggen, domineer ga... met tieten, maar dat vind ik zo flauw. Ja, ja dat is niet aardig. Nee, dat doe ik niet. Maar, nogmaals, Marisha en ik, we zitten elke avond met elkaar... en ik, ik, ik mag er graag van uitgaan dat ik dat soort dingen van haken heb... en zij van mij. Dus zeggen ze wat ja, over mijn tieten. Wel, er is wel oh, een ik vriend, zeg, ik zeg, zeg even wat over mijn tieten. Doe nee, die zijn echt te groot. Dank je wel. Ja, voor een man vind Zeker ik... Zeker met die buik die eronder hangt. Ja. Nou, klaar weer, hè? Marisha! Michiel, wat kunnen we winnen in het woord dat scoort? <laughs> nou, zullen we de cd van uh, Amy Winehouse doen? No! Try to make me go. In the... Van Amy Winehouse. Yeah. Niet van Gerard, uh, ik domme. Sorry. Het uh, werkt als volgt. We Kun... hebben we een uh, woord. Uh... Dat scoort. Dat scoort. Dat is De afgelopen weken heb ik uh, een fragmentje ge getaped van, van uh, programma's waar iedereen naar keek. Dat was weer een quote uit shownieuws of uh, uit Spuiten en Slikken. Ik heb daarom nu een programma genomen waar ge geen hand naar gekeken heeft: Premtime. Wat? Premtime. Premtime. Ja, met die, met die prem. Die uh, de zuurste NPS'er van de NPS. Nog nooit van gehoord. Nou, ik bedoel, welk woord is hier weggepiept? En het programma van de straat Primtime, bejaarde p in Utrecht. Die het Weekcentrum uitgeschopt worden. Uh. Showmaster, mag ik het nog één keer horen? Dat mag. En in de tussentijd belt heel Nederland met 0909 1336... om een kans te maken op die prachtige prijs. En het programma van de straat Primtime. de in Utrecht. Die het Weekcentrum uitgeschopt worden. Zullen hmm. ze het erom gevraagd hebben denk ik dan bij mezelf? Dat, uh, huh? Ik ben heel benieuwd wat het antwoord is eigenlijk. Dien you, Goedenavond. Goedenavond met Vincent. Vincent! Goh, dat was lang geleden. Is het lang geleden dat je zo uh, uh, toegeroepen bent? Uh, nou, dat was toch alweer gauw twee uur geleden. Ach, ah, was jij het weer? Ja, ja, Vincent, Vincent jongen. Roter maar dan, hè? Uh, Laten we het even kort houden, deze keer. Uh, iets met bejaarden. Uh, bejaarden hangjongeren, hoewel dat heel vreemd klinkt. Bejaarde hangjongen, hè? Yes, of jonge be, hangbejaarden. Dat is wel een hele mooie uh, scrabblewoorden allemaal. Even opschrijven. Onthouden. Maar het is inderdaad uh, niet goed, Vincent. Ah, oh, wat jammer. Maar toch bedankt, hè? Oké. Nou! Drie, vijf, goedenavond. Extra weekend hier. Hallo, Jelle. Jelle. Jelle! Bedankt voor het bellen, Jelle. Hi. Wat denk ik, jij? Ik denk dat het daklozen zijn. Bejaarde daklozen. En het programma van de straat Primtime. bejaarde Utrecht, die het weekcentrum uitgeschapt worden. Nee. Nou. Niet goed. Had wel gekund. Heel goed, ja, van, maar Jelle. goed. Maar ja, het is inderdaad uh, nee, uh, uh, verre van. Goed zelfs. Huh? Beetje jammer. Dankjewel, uh, Jelle. Oké okay, dan. Dag. Dag. Goeie Goedenavond, extra weekend. Goeiedag. Bejaarde hangouderen. <laughs> ja, nee. Bejaarde hangouderen. Maar het is niet goed. Oké. Okay. Hey, ja, Ja, tot vanavond dan, hè. Wat gaan we doen dan? Ja, in de bozini moet je te draaien. Och, iedereen weet waar ik vanavond moet draaien. In welke discothek? Hoe laat sta jij vanavond in Kerkrade, Gerard? Ik sta <laughs> tussen half 1 en half 3 plaatje draaien in Kerkrade. Ja, ja ik heb heel <laughs> al. <laughs> Komt allemaal. Super. Nou, volgende dan maar. Drie met de radio. Hallo met Johan. Johan! Hey. Hey. Hey. Hey. Het is jongeren. Ja, dat hadden we al Dat, al we al dat, al, dat uh... was dus eigenlijk niet goed, zeg maar. Dat, dat het niet ja. goed is, hè? Maar volgende omdat jij het bent, Johan, mag je nog een poging doen. <laughs> Uh, Hanghouderen. Ook al roepen. Maar omdat jij het bent, mag je nu geen poging meer doen. Jammer. Dankjewel, Johan. Goed, hoogte puntje, hè. Leuk dat je luistert. Drieven hebben een goedenavond. Hallo? Hallo? Ja, maar Clinton. Clinton. Clinton. Clinton. Clinton. <laughs> Bill? Hel? Hillary? Ja? Ja? Nou, zeg het maar. Uh, Bejaarde medemens. Bejaarde medemens. Dat is wel heel erg politiek, hoor. En het programma van de straat. Trimtime. Bejaarde in Utrecht, die het weekcentrum uitgeschopt worden. Nou, het is wel moeilijk, hoor. Ik ja, ja. vind hem wel goed. Maar hij is wel goed. Ja, ik vind hem zelf goed. Oh, jij vindt hem goed? Ja, ja, nee, oh, ja, nee, nee, nee Zover uh, willen we ook weer niet gaan. Maar, maar het is uh, niet goed genoeg, als in... Goh, daar kunnen we wat mee. Maar ja, toch, ja, fijn okay. dat je belde, jongen. Ja, graag gedaan. Dag, en Linter. een dampend weekend. Mazzel. Zal ik jou maar een hint geven, Gerard? Want jij weet het ook niet. Ik hè? weet het namelijk nou ook niet, nee. nee. nee. Uh, deze bejaarden hebben geen keus. Aha! <laughs> okay, ik kijk nog steeds wel van half is, een koe in de regen. Nou, goedenavond met de radio. Hallo, mijn Koen. Koen! Hey. Uh, als, als je Prem beetje kent, denk ik toch iets aan bejaarde allochtonen. Bejaarde dat zou best kunnen, maar dat uh, wordt er niet bij gezegd, maar het is helaas niet goed. Hey, jammer. Eigenlijk moet ik zeggen, Geer, dat ze hebben dus wel keus. Aha. Aha. 3 goedenavond, hallo, nacht de radio. Dit ga je niet doen. Hallo, 3 Hallo. Godzonder. Ah, weer zo in. 3FM. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Oké. Okay. Ja. Um, Met wie? Met Guus. Guus. Kom Ja? Nou, zeg het maar. Het zijn bejaarde kanslozen. Nou, wie weet, maar het is helaas niet goed. Jammer, hè. Wordt lastig. Ik had uh, ik, ik toch echt er nu een keer geraden Word Ik moet denken vanaf. 3FM, een goedenavond. Onze eindregisseur zit op dit moment uh, gebaren te maken... alsof er uh, een uh, vuurpijl ontploft in de studio. Uh, uh. Ja? Hallo? Ja, hallo, met wie? Met Hubert. Hubert! Hey! Nou, ik laat nog één keer de opgave horen. In het programma van de straat Primtime... bejaarde de in Utrecht... die het weekcentrum uitgeschopt worden... Ik draag bejaarden werkelozen. Tjoe, nee, is ook weer niet goed. En ja, We hebben voor elke oh. mogelijkheid wel gehad nu. Ik, ik heb, het is toch een, dat is toch een mooie hint, deze bejaarden hebben keus? M meer keuzebejaarden? Nee, je hebt een keus. Keus? Keus. Keus. Dus de, de, de keus is meervoud in dit geval. Aha. Ja? Ja. Ik kijk heel, heel doordringend in je ogen, Gerrit. En volgens mij valt er nu een kwartje. Ja, er valt wel iets, ja. 3FM, Goedenavond. Goedenavond. Met wie? Met ik. Nick! Nick! Ja. Is dat je nickname? neem. <laughs> dat is een <woening. laughs> Dat scheelde alweer. Ja. Nee, ehm.. Um, Wat denk jij? Ja, meer keus. Nou, nou geef je me een hint, dan ben ik helemaal van apropos. Ehm, um, ik dacht misschien z'n Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, word, wat Dit is toch wel echt een hele moeilijke, nee, nee, nee, nee, nee. dus zullen we weer stoppen? Nee, we gaan niet stoppen. Oh, de laatste dan. Hallo. Hallo. Wie ben jij? Ik ben Tom. Tom. Tom. Tom. Zet je radio uit, Tom, als je wil. Dat doe ik even. Heel fijn, want is echt super. Ja. ja, nou, zeg het maar dan. Biljarters. Biljare, biljarters. Ah. Zie je, nou, nou nou, we gaan even luisteren, Tom, of het wellicht het goede antwoord is. In het programma van de straat Primetime: bejaarde biljarters in Utrecht. die het weekcentrum uitgeschopt worden. Ja! Tom! Ja! Het is goed! Ja, natuurlijk! hé. Nou! De... Jongen, jongen! Ik zit even een vreemde muziekje aan. Nee, wat, denk, wat is dit dan? Oh, wat doe jij ook? Oh, wacht. Oh, dit is de, de, de taxichauffeur uit Den Haag... die altijd Harold Melvin in de Blue Notes instart. Oh, nee, Doe nog eventjes opnieuw, Tom. Even opnieuw, Tom. Even opnieuw? Ja, even ja? opnieuw. Kom maar. Oh, oh, oh. Kun je nou ook op deze muziek zeggen wat hij gewonnen heeft, uh, Gilles? Ja. Uh, Tom... Ja jongens. Ik krijg het nieuwe allemaal van Amy Winehouse. Ja! Kijk. Back to Black heet hij he, en Rehab staat erop, en als deze week de drie hebben mega meegahad. Ik, heb, uh, ik heb dat wel gisteren gemist, heb ik gehoord op de radio. Ja, ja het concert in he, ah, middernacht. Feestje hoor. Het oh, schijnt erg goed te zijn geweest. Ja. Ze konden van achter in de zaal de dekkings inkijken, geloof ik. Waar? Uh, ja, en die dat kegel, Dat he? heb ik gehoord, ja. Dat was, gewoon een kegel dat was een en een kegel. Oh man. Rook als een wijnhuis. <laughs> het <laughs> het komt naar je toe, Tom. Veel plezier ermee. Dag. Oké, okay, Jan. Dag. dancing. Movie scene, behind the movie scenes, behind the movie scenes, Daddy Ronnie, she's the one that keeps. Everybody needs a bosom, everybody needs a bosom for clothes Peter is de Vries. Is Peter de Vries dus. Na die ene real Peter de Vries, die hebben we dus al. Ja, de Vries. Ja, daar ben jij ja. Maar we zoeken ze allemaal... In het huis van de heer. Met van de heer. De start van de nationale Peter de Vriesdag. Met de recordpoging om zoveel mogelijk Peters de Vries bij elkaar te krijgen. Ken je een. De Vries, rijk, arm, dik, dun. Zorg dat hij morgenochtend naar Hilversum komt. De nationale Peter de Vriesdag. Baby to be my girl. was her drama, the right. was cutting like she was Bahama, gave right, her a little of the marathon, and I the up in the sauna, she was a weird girl, but she needed a fix, I right. hit it, same style, caught up in the mix, right, so. Besides, I need to exercise, black street, put right. your face going next, wide right. right. in your neighborhood, right. in your right. valley, in your town, Ah, rustig nou maar, Slash. Kom op. Blacksley heeft heel veel grote hits gehad, maar yes. deze was zeker fix. Nou, een frisse adem is nou, hoor. Die lucht! Blacksley en... Uh... Voor foto's kun je kijken op Ja. En je jullie de fix? Even nog, dat moet even... Ruud de Wild, u kent hem wel. Hij nog bij 538 zat, dus echt tien jaar geleden. Dus voordat hij naar 3FM kwam? Ja, dat was nog met Sander de Heer erbij. Zeg maar, dat tijdperk. Toen hadden ze op een gegeven moment als een van de allereerste een website. Nou, echt iedereen... Wow! En dat was dan... Ga nu naar dat station... http Radio 5 en dan... Een slag. Een flauw. Vond ik leuk. Jongen, jongen, jongen. Vond ik leuk, joh, echt waar. Oh, ja, ik doe, uh... kijken wat ik voor je kan doen. Request. Die ja. Gaan, ja. Er zijn er nogal wat binnengekomen. Als jij even stop zegt, dan stop ik uh, bij de request die we gaan uh, draaien. Dan ga je even met je vinger langs de request voor ik stoppen, zeg, oh. stop gezegd natuurlijk. Stop! O. Ja. Ja? Oh, dat is wel een ik laatste ook. Uh, ja? ja. Oh. Nou, dat is mooi. Dan uh, ja. gaan we dan, uh, ja, dan, uh, bij deze ook gelijk het einde van extra weekend voor. wat is het? 9 februari. Oh, het is het 9 februari? Time flies. Volgende place. week uh, Lucille Werner. Ja! Gezellig. Ik hoop dat ze lingoballen meeneemt. Zou je, heeft, heeft ze die altijd standaard bij zich? Dat hoop ik wel. Ze dus bij... heeft al in ieder geval twee ja. bij zich. Ivan! Hallo! Hoi! Ivan! Ivan! Hey. Hey. hey, jij hebt ons een request gestuurd? Ja, zeker! Maar... En uh, die gaan we draaien! Super! Ja! ja, ja. En Iwan, om je te belonen, ben jij een van de eerste die we het echt gaan overhandigen? Ja, hè? Want we weten pas sinds onze redactievergadering van vanmiddag dat, die, dat ze er gaan komen. De Extra Weekend Fles openers! Ja. Je krijgt er een! Je krijgt er een! Je in. Oh, oh fucking hell! Krijgt ja, kan natuurlijk meer een blik openen als hij ja, echt in een vangrail ja. rijdt. Nou, boze blik in ieder geval. Maar uh, het komt mee toe, Iwan! En wat wilde je nou eigenlijk horen? Ja. Viesel uh, zie met Zolang. So oh. Nou, dat zeggen we dan ook nou. net aan uh, het luisteren. Zolang. So Zolang. So so <laughs> dag. Goed en, weekend, Ivan. Het, het is wel een ja, klein dag. beetje ook mannen onder elkaar, hè. Ja, met dat uh, wel, ja. broek op de knieën. geslag op tafel. <laughs> en uh, Nou, die van mij is... Zolang. Uh, so Zolang. So <laughs> <Nee>, belachelijk. <laughs> Veel plezier, zo meteen met uh, 3 van 12 XL. Tot volgende week. Dag. Dag. Zolang. Ja, ik wilde jouw laatste woord niet afpakken of, per se, maar... Koffie. Asked your friends to tell me if they knew where you were. They said they thought that you were. is how Drive off laughing Satisfied, you won't feel me again. For so long, I hope you're pleased with what you've done. What did you do? marineschip kun je af en toe ook even bijkomen. Lekker op het dek. Aardet ah, DC. Er is brand, brand, brand, brand. Maar het kan ook zo afgelopen zijn. Kijk maar op de site. Codewoord brand. De marine vergroot je wereld. Kijk op werken bij de marine.nl. Zeg jij het of zeg ik het? Oeh, hebben we nou alweer winst gemaakt? Hoe kan dat nou? Dat is al de vierde keer. Ja. Nou, ik ben de afgelopen drie keer al bij de directie geweest. Ik ga niet nog een oh, okay. keer. Ik ga wel. Bij Univé de verzekeraar zonder winsthoogmerk, is winst een gevoelig onderwerp. Daarom verlagen we voor de vierde keer in anderhalf jaar de premie op onze onderwerp.